Zes uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Pensioenfonds Zorg en Welzijn wil meer risico nemen met beleggingen. Dan kunnen gepensioneerden een hoger pensioen krijgen... en kunnen de pensioenen meestijgen met de lonen. Het alternatief is volgens het fonds een zeker, maar lager pensioen... en dat vindt Zorg en Welzijn niet acceptabel. Critici zeggen dat de pensioenen te afhankelijk worden... van schommelingen op de beurs. De plannen kunnen pas worden ingevoerd in 2015... als het kabinet de regels aanpast. De KNVB heeft een gesprek gehad met het bestuur van Buitenboys... na de mishandeling en dood van een grensrechter van de club. De man van 41 overleed gisteren... nadat hij een dag eerder in elkaar was geslagen en getrapt... door spelers van Nieuw Sloten. De KNVB zegt Buitenboys waar mogelijk te helpen. Clubvoorzitter Oost zei in het tv-programma Pauw Witteman... dat de KNVB veel te laat hulp heeft aangeboden.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 De Amerikaanse president Obama heeft de Syrische president Assad gewaarschuwd... dat het gebruik van chemische wapens totaal onaanvaardbaar is. Obama zei dat Assad opdraait voor de gevolgen. Syrië ontkent dat het chemische wapens heeft... maar de VS heeft aanwijzingen dat zulke wapens de afgelopen dagen zijn verplaatst. Kinderrechtenorganisatie Save the Children waarschuwt voor de gevolgen van de winter... voor honderdduizenden Syrische vluchtelingen... Duizenden kinderen lopen het risico de winter niet te overleven, zegt de organisatie. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met buien van noord naar zuid over het land, soms met hagel en onweer. Het wordt 5 tot 7 graden. Morgen bewolkt en enkele winterse buien. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is dinsdag 4 december. Goedemorgen. Personeel in de zorg uh, kan een hoger pensioen tegemoet zien. Wanneer tenminste hun pensioenfonds mag gaan beleggen met meer risico hoorden dat zojuist. Gert-Jan kant vertelt zo wat de plannen zijn van het pensioenfonds Zorg en Welzijn. En de directeur Peter Borgdorf spreken we na acht uur over dat nieuwe pensioen, of zoals critici het noemen, het casinopensioen. We praten vanochtend door over de gevolgen van uh, de dood van de grensrechten van Buitenboys. U wordt onder meer de directeur van de sectie amateurvoetbal van de KNVB. Schijnt vandaag een onderzoeksrapport naar de aanpak van de Utrechtse asbestzaak van afgelopen zomer. Kijken er alvast op vooruit met communicatiedeskundige Remco de Boer. Hij schreef er al een boek over. We staan nog stil bij het overlijden van acteur Jeroen Willems. De Gala-voorstelling in Carré, waar hij aan mee zou doen, werd gisteravond afgelast. Bits of Freedom maakt zich zorgen over de plannen van minister Opstelte van Justitie om de cybercriminaliteit aan te pakken. Oud-Kamerlid en staatssecretaris Joop Adsma neemt afscheid van de Haagse politiek vandaag. Kijken wat de Engelse ochtendkranten schrijven over de zwangerschap van Kate. En dat is aanzienlijk. Nederland uh, hockeyt tegen België. Live nu om de Champions Trophy. Verslaggever uh, Philip Koke is daarbij. En we praten ook over Chinees koken. Het Europees kampioenschap begint vandaag. Dat en meer in het Radio 1 journaal tot half tien. U kunt dus ook volgen via internet. Dan kunt u ook het hockey volgen trouwens. Maar luister maar gewoon naar de radio. Nou, dan gaan we gelijk maar naar Filip Koken. In Melbourne, in Australië, wordt er gehockeyd om de Champions Trophy. Op dit moment dus Nederland tegen België. Philip, sta, hoe staat het? Ja, het is zojuist een minuutje geleden 1-0 geworden voor Nederland. Een doelpunt in de 25e minuut, want daar zijn we inmiddels aanbeland. Een doelpunt van Jeroen Hetzberger uit een strafcorner. Het is hier vooral heel erg koud. Het is 15 graden. Dan zullen zeggen, waar maakt u zich zorgen om? Maar ja. Het is hier een paar dagen geleden 40 graden geweest. En diezelfde temperaturen zullen we over een paar dagen ook weer bereiken. Dus voor de mensen hier is het nogal koud en een straffe wind. Maar Nederland, ja, die is dat wel gewend, die temperaturen. De mensen hier op de tribune niet. En Nederland vecht hier vooral tegen België in een prestigeduel. duel tegen een Nederlandse bondscoach. Tegen Mark Lammers, die Olympisch goud won in 2008 in Peking met de Oranje Hockeyvrouwen. Die werd gepasseerd voor de functie van bondscoach van de Nederlandse mannen. En daar speelt u nu tegen met België dus de ploeg. Van Paul van As is dus op een voorsprong gekomen, want dat is de bondscoach van Nederland nu. Die kozen ze voor Mark Lammers. En eh, hoe dat dan ook afloopt, sowieso hebben deze beide landen zich geplaatst voor de kwartfinale... die eh, overmorgen zullen plaatsvinden... Maar ja, deze die willen ze nog wel even winnen hoor, van elkaar. 1-0 is het voorlopig. We hebben nog acht minuten te spelen in de eerste helft hier in Melbourne. Tussen Nederland en België. En Nederland is dus op een voorsprong gekomen door die treffer van Jeroen Hersberger. Filip Koker bij het Hockey -en, -uh, Krokkie, en we volgen deze wedstrijd natuurlijk tot het einde. Dan naar het voetbal. De KNVB gaat door het stof. Na de wedstrijd tegen voetbalclub Buitenboys... mishandelden spelers van Nieuw Sloten uit Amsterdam... een grensrechter zo ernstig dat hij overleed. De KNVB liet pas gisteravond iets van zich horen aan de clubs. Dat had anders gemoeten, zegt de directeur amateurvoetbal van de Bond... Anton Binnenmars. Ja, op dit moment uh, heb ik vernomen dat wij niet echt juist hebben gereageerd. Ik ben onvoldoende op de hoogte om het precies het achterhaal op dit moment. Maar mocht dat zo zijn, dan is dat gewoon niet goed. Wij moeten op dit soort incidenten moeten wij natuurlijk adequaat reageren. We hebben wel onmiddellijk contact gezocht. In Almere waren spelers en ouders gisteravond bijeen... om de gebeurtenissen met elkaar te verwerken. Marcel Oost, voorzitter van de Buitenboys, sprak van een dramatische dag. Ongeloof. Hè? Van, hoe, hoe kent dit? En, uh, verdrietig. Uh, ook heel stil. Weet je? Van, ja, ik, ik weet niks te zeggen. Er waren wel een paar jongens die wat vertelden. Maar je merkt toch wel dat het 15-16-jarige jongetjes zijn. Dan, en die uh, behoorlijke impact hebben gehad afgelopen zondag. aanleiding voor het geweld is nog steeds onduidelijk. Zegt de voorzitter van Buitenboys. Dat willen wij ook weten en dat ligt op dit moment denk ik bij de politie. En de politie moet daar natuurlijk op een gegeven moment in het onderzoek iets naar voren komen. Want het is mij nog niet duidelijk wat er gebeurd is, waarom ze hem op de grond hebben gegooid en op hem ingeschopt hebben. Bestuurslid Richard Langeveld van de buitenboys vertelde bij Paul Witteman dat alle omstanders probeerden in te grijpen toen de grensrechter tegen de grond werd gewerkt. Er worden heel veel spelers ook weggehouden, er worden ook heel veel uh, begeleiders ook weggehouden, hè. want het is natuurlijk niet alleen spelertjes die zich ermee mengen bij die uh, emotie die ontstaat, maar ook uh, volwassenen uh, die het niet met elkaar eens zijn, zullen we zeggen, op het veld. Maar als je met, uh, met 15 spelertjes bent en nog eens een keer 15 van de tegenstander, dan is dat wel een heel massaal uh, op zo'n zo klein stukje veld. Dus je, we zijn wel druk bezig, maar ja, een schop is ook zo uitgedeeld. Hè. Ik bedoel, dat gaat zo snel. Volgens buitenboys waren er vier of vijf spelers betrokken bij de mishandeling. Voorzitter Oost van de Club concludeert dat uit een verklaring van het slachtoffer zelf. Er tot nu toe drie jongens opgepakt. De politie wil niet op de beschuldigingen ingaan. Het Openbaar Ministerie besluit vandaag of de drie jongens worden voorgeleid bij de rechtercommissaris. Het ena grootste pensioenfonds van Nederland, het is Zorg en Welzijn, wil als eerste een nieuw pensioenstelsel invoeren. Het fonds neemt dan meer risico met beleggingen. In ruil daarvoor krijgen gepensioneerden naar verwachting een hoger pensioen. Volgens Zorg en Welzijn is gebleken dat het huidige systeem slechts schijnzekerheid biedt, directeur Peter Borgdorf. Wij moeten naar een regeling die recht doet aan de belangen van jong en oud, die rekening houdt met het feit dat we langer leven, die economische schokken kan opvangen, zodat we dus weer ja, iets hebben wat nou ja, de komende jaren mee kan. In het nieuwe systeem zullen tegenvallers sneller leiden tot aanpassingen, al dus Borgdorf. Als je nu naar de huidige situatie kijkt, dan is het zo dat pensioengerechtigden al een stuk indexatie hebben gemist, gewoon niet hebben gekregen. Dat is bij ons al bijna 10%. Wij hebben nog geen verlaging van de pensioenen verder hoeven aankondigen... maar ook wij kunnen daar de dupe van worden. En dan voelen die gepensioneerden dat dus meteen in hun portemonnee. Zoals ze geen indexatie hebben gehad, voelen ze die korting ook meteen. In de nieuwe regeling voelen ze daar een tiende deel van. Een heel klein stukje. Ze worden er dus beter van. Critici spreken van, we zijn aan het al een casino-pensioen... want op de opbrengst te zeer afhankelijk zou zijn van schommelingen op de beurs. Toch kies zorg en welzijn daar nu voor, zegt Boersdorf.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 Werkgevers en werknemers moeten nog instemmen. De regeling kan pas definitief worden ingevoerd... als het kabinet de regels voor de pensioenfondsen aanpast. Het kabinet besloot onlangs dat de modernisering van het pensioenstelsel... pas in 2015 ingaat. Amerikaanse president Obama heeft de Syrische president Assad gewaarschuwd... dat het gebruik van chemische wapens totaal onaanvaardbaar is. zei hij op een Amerikaanse defensieopleiding... waar hij onder meer sprak over de verspreiding van nucleaire wapens. Today I want to make it absolutely clear to Assad and those under his command the world is watching. The use of chemical weapons is and would be totally unacceptable. Assad zal voor de gevolgen opdraaien als hij chemische wapens gebruikt tegen zijn eigen bevolking. We kunnen het ons niet veroorloven om de 21e eeuw te laten overschaduwen door de ergste wapens uit de 20e eeuw. Al de dus Obama If you make the tragic mistake of using these weapons, there will be consequences and you will be held accountable. We simply cannot allow the 21 first century to be darkened by the worst weapons of the twentieth century. De Verenigde Staten maakten gisteren bekend dat het aanwijzingen heeft dat Syrië zijn chemische wapens verplaatst. Voor de VS duidt dat erop dat de Syrische regering de wapens mogelijk gaat inzetten. In augustus zei Obama nog dat met de inzet van chemische wapens een rode lijn zou worden overschreden. Syrië houdt in een reactie op de Amerikaanse beschuldiging vol dat het geen chemische wapens heeft. Han Polman wordt voorgedragen als de nieuwe commissaris van de koningin in Zeeland. De d er is nu nog burgemeester van de gemeente Bergen op Zoom. Hij volgt dan Carla Pijs op als het doorgaat en noemt zijn voordracht alvast een grote eer. Nou, ik werd gebeld door de voorzitter van de vertrouwenscommissies. En uh, ik kon alleen maar geweldig uitroepen. Uh, fantastisch nieuws. En uh, ik ben ontzettend uh, vereerd met het feit dat uh, ik ben voorgedragen, ik was, uh, ja, ik was uh, ontzettend blij. Polman was eerder ook burgemeester in Noordwijkenhout, met 38 jaar was hij toen de jongste burgemeester van Nederland. Hij moet nog worden benoemd. Het is gebruikelijk dat de regering akkoord gaat met de voordracht. De Floriade in Venlo heeft miljoenen minder opgebracht dan begroot. Vooral omdat bezoekers minder uitgaven. Dat blijkt volgens de burgemeester van Venlo uit een tussenrapportage. De omzet bleef 7,5 miljoen euro achter op de begroting. Floriade-directeur Paul Beck is verontwaardigd dat de cijfers naar buiten zijn gebracht. Maar volgens hem zijn ze nog prematuur. We praten over een, een, een Floriade, wat opgebouwd is uit verschillende factoren. Dat is omzetkosten en rentenafschrijving. En, nou, en dat betekent dat wij ervan uitgaan dat we daar in ieder geval een kleine winst, of een break-even, of een klein verlies zullen realiseren. Kosten van het evenement waren hoger door extra marketingacties om meer bezoekers te trekken. Overigens trok de Floriade de 2 miljoen bezoekers die ook waren beoogd. Een raadslid is al met al niet blij met het nieuws. Wij als gemeente hadden steeds de illusie... dat uh, met 2 miljoen bezoekers uh, de zaak kostendekkend zou zijn. Hè? En is de teleurstelling groot als je bevestigd heb gekregen... dat er inderdaad 9 miljoen exportatietekort is uh, geboekt. Burgemeester Scholte benadrukt dat de brief een tussenrapportage is... en dat de definitieve cijfers pas in mei 2013 bekend worden. Tot slot de beurzen in Amerika. Rotsnietloten zijn gisteren met verlies kwam door tegenvallende berichten over de Amerikaanse industrie. Die kwamen bovenop de aanhoudende zorgen... over de begrotingsruzies in de Amerikaanse politiek. De Jones eindigt een half procent lager en de Nasdaq leverde drie tiende in. In Azië staat de Japanse Nikkei na een paar uur handel op twee tiende verlies. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Op slag van rust is het in de wedstrijd tussen Nederland en België... om de Champions Trophy in Melbourne. Filip Koko. Ja, we hebben nog zo'n seconde of tien te gaan in die eerste helft. Nederland is inmiddels op een 2-0 voorsprong gekomen door een doelpunt van Quirijn Kaspers. Nederland krijgt kans na kans en België weet nu wat het is om uh, hier te strijden met de beste hockeylanden ter wereld. Want dat is het toernooi op de Champions Trophy. België heeft zich daar voor de eerste keer voor geplaatst. De eerste helft is overigens nog niet voorbij, want nu moet er een strafcorner worden genomen. En dan wordt de tijd even stilgezet. Die moet nog worden genomen en die gaan we even meenemen. Het is inmiddels de vierde strafcorner voor Nederland. De echte specialist, Mink van der Weren, die zit geblesseerd thuis. Die heeft een bal tegen zijn voet gekregen, die kan niet spelen. Dus Nederland heeft geen echte specialisten. Maar wel een aantal jongens die het redelijk goed kunnen. Daar komt hij. Een slag van Jolie. Die wordt gekeerd door de keeper. En dan gaat hij erin in de rebound. Via Jenniskens. En zo gaat Nederland rusten. Met een 3-0 voorsprong. Een treffer van Tim Jenniskens. Nederland leidt met 3-0 bij rust. Tegen België hier in Melbourne. Philip Koken doet verslag. En we volgen de wedstrijd. En we gaan door. 13 minuten over 6 is het. We ja, zijn natuurlijk benieuwd waar nog Remmers uithangt vanochtend. nog, goeiemorgen. Goedemorgen, het is Os waar Kijk, we staan. Heen. Industriestad Os, hè. Bekend van uh, vroeger al veel industrie. Jurgensen van den Berg, de margarinefabriek. Desso, de tapijtenfabriek. Uiteraard de worsten. En Organon, jawel, de medicijnen. De pil, niet te vergeten, uh, ja, en dat is natuurlijk wel een punt. Je zei het net al, geloof ik, bij het beursoverzicht. Tegenvallende Amerikaanse economie, nou, daar hebben ze in Os alles van te horen gekregen. Het afgelopen jaar, vorig jaar, eerder al eigenlijk, kondigde MSD, dat een Amerikaans bedrijf is. Organon is op een gegeven moment overgegaan aan Amerikaanse handen. Kondigde toen aan dat er flink wat mensen uit moesten. Een belangrijk groot gedeelte van het bedrijf ging hier sluiten in Os... Het was met name het deel waar ze aan research en development doen. Nou, dat leidde tot uh, de nodige reacties, tot de nodige uh, teleurstelling. Onder andere bij mevrouw, waar ik nu een fragment van kan laten horen. Het is echt een klap, hoor. Uh, ik moet zo meteen weer aan het werk. Heeft u voor mij een handleiding? Kan ik ergens terecht om hier toch nog gewoon elke dag naar met plezier naar mijn werk te kunnen? Want wij leven al zo lang in die, in die onzekerheid. Weer onzekerheid. Dus ja. We wachten het wel weer af. We blijven, We blijven toch weer hoop geven. Ho houden. Een klein beetje hoop kwam er. Ongeveer een klein jaar geleden... Toen was er hoog overleg tussen onder andere de provincie, de gemeente... maar ook wel met MSD en uh, tal van anderen. Want er is bedacht dat er hier een life science park zou worden gestart. Een soort doorstart voor ondernemers die zelf een bedrijf beginnen. Op het gebied wel van uh, medicijnen. Uh, de laboratoria van MSD stonden er nog. Die zijn voor een gedeelte opengesteld voor startende ondernemers. En nu zijn we een jaar verder. En vandaag is de dag dat dat life science park dan ook officieel echt van start gaat. En dus hoogste tijd om eens te kijken wat er wat het waar wordt van die belofte. Want natuurlijk zijn hier veel mensen hun baan kwijt... en die zullen ook niet snel meer terug aan hun baan komen. Maar voor een deel van hen is er dus een mogelijkheid geweest... en is er nog steeds om een doorstart te maken... om een bedrijf te starten op dit voormalige terrein. wat dus voor een deel is opengesteld voor ja, startende ondernemers. We gaan kijken hoe het ze vergaat. En we gaan ook kijken of van die belangrijke belofte van een jaar geleden... of daar veel van terecht gaat komen. Want laten we wel wezen... Over het algemeen heb je behoorlijk wat geld nodig om een dergelijk bedrijf op te starten. Uh, we zijn nog wel op zoek naar de juiste poort, want het is een enorm complex. En we hebben al bij de verkeerde portier gestaan. <lacht> dus we gaan nu op zoek naar de juiste slagboom om het Life Science Park in Os uh, op te gaan. Nou, ik wens jou daarbij veel succes. Maino Remmers vanochtend in Os. Kent u deze nog? Nog, nog, nog, nog? And the sun is shining down On the blossoms in the avenue There's a buzzing fly hanging 'round The bluebells and the daisies There's a lot more love in her love tune Toes are submerged in the water and it feels good. Children playing, and building and castles on the shoreline like a painted and love and lord, it feels so fine. Oh, don't you down now, now. While the smiles, stick around, laugh awhile, yeah. Ah. Uh -huh. Blue Seracco blowing warm into my face. The sun is shining on the underside of the bridges, and the cars going by with smiles in the windows. And the black cat lying in the shadow of the gatepost, and the black cat keeps telling me to look. Dat was Hothouse Flowers met Donko. Tien voor half zeven u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In het Harnas, zo heet dat dan. Acteur Jeroen Willems overleed gisteren. weet het tijdens de repetities in Carré. Waar later die avond het gala ter ere van het 125-jarig bestaan gevierd zou worden. Met optredens van veel bekende artiesten. Bezoekers kwamen bij de voorstelling aan en hoorden daar pas dat de avond was afgelast. Vanwege de dood van Willems.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 En men heeft het wijs gevonden om de zaak af te blazen. Nou, het, is natuurlijk, het is heel moeilijk als je met z'n allen zo hard je voorbereid hebt. En je weet dat er, dat er 1600 mensen zich enorm verheugen op zo'n avond. Is dat natuurlijk niet leuk om te zeggen, we gaan niet door. Maar ja, omgekeerd. Als een van je waren, en ja, theater maak je met z'n allen, overlijdt... dan is dat niet moeilijk om te beslissen. Dan kan je geen feest vieren. Dat kan niet. Mevrouw van der Zwaan, directeur van Carré. Wat zou de rol van Jeroen Willems zijn vanavond? Uh, we laten alle genres op zo'n avond de revue passeren. En Jeroen Willems stond echt voor toneel. Ja, ik heb alle artiesten die vanavond hier zouden opstaan persoonlijk gevraagd. Omdat het mensen zijn uh, die raken, mensen die mij raken. Jeroen Willems raakt mij. Ik zeg het nog steeds raakt. Uh, een bijzonder mens. Uh, dit was wel iets waar wij al heel lang naar uitkeken, inderdaad. En we hadden verwacht dat het het grootste feest van de afgelopen 125 jaar zou worden. Een van de gastheren van Carré, wat vertelt u de mensen? Uh, vooral het spijtige nieuws dat Jeroen Willems vanmiddag op het podium dus wel in het haarnasjes overleed. Is het ook een grote klap voor het personeel? In de zin dat hier al heel lang naartoe geleefd is natuurlijk. Wij, wij hadden hier een groot bord voor het theater waarop wij al volgens mij 300 dagen aan het aftellen waren naar vandaag. En uh, die dag wordt iets anders herinnerd nu. En bij de achteringang komen ook de artiesten weer naar buiten... die hier vanavond zouden optreden. Het was een indrukwekkende lijst met onder meer Paul van Vliet, Karin Bloemen... Lisbeth Lis die Heb Het Leven Lief zou zingen... en cabaretier Herman Vinkers. Het is, het is, het is, het is niet, te, niet te bevatten, nee. het is, het is... Hij staat een beetje verloren in een zijstraat van de Amstel. En het blijkt dat hij een van de laatste is geweest die Jeroen Willems heeft gesproken. We deelden een kleerkamer en Jeroen kwam binnen. Dus we maakten kennis, gezond van lijf en leden. En uh, we praten met elkaar en toen kwam er al onmiddellijk <coughs> iemand van Carré binnen... om te zeggen dat Jeroen moest repeteren. Dus hij ging op en uh, 20 minuten later of zo kwam alweer iemand, iemand van Carré binnen... om te vragen wat, uh, of Jeroen med misschien medicijnen bij zich had. Of ze dachten eerst aan een epilepsieaanval. Het was in ieder geval in elkaar gezakt. Dat bleek dus geen epilepsie te zijn geweest, maar iets anders. Er is ook niets anders mogelijk dan dit af te gelasten. U, u bent in shock. Ja, dat is, ja maar dat, dat, je kunt ook niet uh, even met geopend. moet je dan het juist wel doen als een soort eerbetoon, Want de uh, show moest go on. En uh, Jeroen was een man van het theater. Dus dat theater moet doorgaan. Maar uh, je, je gaat ook niet als iemand net overleden is uh, al, al herdenken. Je hebt eerst je hebt gewoon een shock. De portiers van Carré in hun prachtige rode jassen en hun zwarte glimmende hoeden... halen de dranghekken weer weg die hier waren neergezet om het publiek op afstand te houden. En het wordt hier aan de Amstel in Amsterdam langzaam weer stil. En nu, en nu mevrouw, wat gaat u Mijn nu vrouw, doen? Neem ik neem een kopje koffie drinken en we gaan maar weer naar huis. Ik vind het zo tragisch. Ik was zo emotioneerd zelf ook. Als je denkt dat je bent dan tripetier, is middags. En er valt iemand zo neer. Nou, dan heb je toch geen zin meer om een jebeelden show te spelen. Ik begrijp het heel goed. Ja. Verslaggever Martijn Bink was gisteravond bij Carré. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Wij gaan naar Melbourne, naar uh, Philip Kook. want er is gescoord, Philip, een vrij doelpunt, maar niet door Nederland, hè? Niet door Nederland, nee. En dat uh, doelpunt dat, uh, werd al gescoord na 20 seconden in de tweede helft. Nederland uh, stond nog nauwelijks op het veld, of de bal lag er al in, achter reservekeeper, want hij mag keeper nu Permin Blaak. Die moest de bal uit zijn go halen. Na een treffer van Tom Boon, die dook vlak voor Pirmin Blaak op. Nadat Charlier en andere Belg, hij doen net zoveel frans als Vlaamstalige Belgen mee vandaag. Nadat eh, da hij de bal had voorgeschoten, gaf het laatste tikje dus Tom Boon. Hij staat op het scoreformulier en het is 3-1 geworden. Ik heb niet het idee dat het echt spannend gaat worden. Want Nederland is echt wel veel beter in het veldspel. Maar goed, de Belgen mogen weer een beetje hoop hebben naar die treffer van Tom Boon. 3-1 dus nu voor Nederland. Onderschat ze niet, die Belgen. Gaan ja, we naar het voetballen? Champions League. Want Ajax gaat vanavond proberen om ook na de winterstop nog in Europa te voetballen. Eigenlijk is elk resultaat uit bij Real Madrid voldoende. als Manchester City maar verliest bij Borussia Dortmund. Trainer Frank de Boer van Ajax heeft er veel voor over. om ook in januari nog Europees te spelen. Ja, wij willen gewoon op elk. Uh... Niveau willen wij gewoon onze kwaliteiten laten zien. Dus ook in de Champions League, maar ook in de Europa League. Als zou dat zo zijn uitkomen. Als wij een goed resultaat halen of dat eventueel in Dortmund een goed resultaat is. En daar zitten echt fantastische clubs bij in de Europa League. En voor de ervaring van jonge spelers is het gewoon cruciaal belangrijk dat ze dat soort wedstrijden spelen. Tegen andere speelstellen, andere culturen.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 De toekomst van Wesley Sneijder bij Inter blijft onzeker. Gisteren had hij een gesprek met de clubleiding. En ook na dat gesprek ziet Sneijder geen enkele reden... om een nieuw contract bij Internationale te ondertekenen. Snyder ligt nog tot de zomer van 2015 vast in Milaan. De clubleiding wil die verbintenis met één jaar verlengen... maar dan wel voor hetzelfde totale salaris als in zijn huidige contract. Sneijder was geblesseerd, maar is nu fit. Maar hij wordt niet opgesteld, omdat hij dus weigert te tekenen. Het gesprek heeft voorlopig niet tot een oplossing geleid. Sportkoepel NRC-NSF maakt vandaag bekend hoe het budget wordt verdeeld. Welke bond krijgt geld en hoog, hoe hoog wordt dan het aandeel? Voor sommige bonden kan het de doodsteek ook betekenen voor de topsport. Atletiek Unie is een bond waar men ook rijkhalsend uitziet naar de beslissing. Spannend wordt het wel, want we hebben een aantal investeringsplannen ingediend. Zeven wel te verstaan. En we hebben ook als bond wel een risicoanalyse gemaakt van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 Uh, dat we moeten kijken of en in welke uh, hoedanigheid we die programma's toch nog in de lucht kunnen houden. Alles Willem van der Worp, programmamanager Topsport Atletiek. En dat zei hij tegen Floris van Hoeren. Ja, ik dacht nog even: Philip onderschat die Belgen niet, maar dat doen, uh, doet Oranje ook niet, geloof ik, hè? Nee, en dat dacht je niet alleen. Dat zei je ook ja. nog. <laughs> dus, maar ja, het leek even spannend te worden. Maar eh, omdat Tom Boon een strafkoord benutte na een slordigheidje achterin van Nederland. Sander de Wijn lette even niet op, kreeg de bal tegen zijn voeten. Meteen de straf. Een strafkorner. die werd feilloos binnengepoest door Tom Boon. Twee doelpunten voor de Belgen binnen vijf minuten. Toen was het 3-2 en leek het spannend te worden. Maar nog geen twee minuten later krijgt Robert Kemperman de middenvelder het op zijn heupen. Hij gaat 4-5 man voorbij, komt de cirkel binnen en haalt meteen uit. En schiet de bal tegen de plank. Het is nu 4-2 voor Nederland. Na een minuut of zeven spelen in de tweede helft hier in Melbourne. Bij Nederland tegen België. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is half zeven, Hier is Dorald megens Goedemorgen. Pensioenfonds Zorg en Welzijn wil meer risico nemen met beleggingen. Dan kunnen gepensioneerden een hoger pensioen krijgen... en dan kunnen de pensioenen meestijgen met de lonen. Het alternatief is volgens het fonds een zeker, maar lager pensioen. En dat vindt Zorg en Welzijn niet acceptabel. Critici vrezen voor casino-pensioenen.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 Ouderen zeggen dat ze zich niet konden voorbereiden... doordat het kabinet laat besloot de pensioenleeftijd sneller te verhogen. En president Obama waarschuwt de Syrische president Assad... voor het gebruik van chemische wapens. Hij noemt het totaal onaanvaardbaar. Syrië ontkent dat het chemische wapens heeft. Maar de VS heeft aanwijzingen dat zulke wapens... de afgelopen dagen door het regime zijn verplaatst. Dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weeronline. Na een nacht met temperaturen boven het vriespunt... en een aantal brede opklaringen... zien we vandaag buien vanuit het noorden naderen...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 A ah, en weer bij verkeersinformatie. Te filo op de A7 staat er Hoorn richting Zaandam. Langzaam rijden tussen de afrit Aan van Hoorn en Weidewormen over 9 kilometer. En er is al vroeg een ongeluk gebeurd op de A28. Van Zwolle naar Amersfoort staat er 10 kilometer tussen Strandhorst en Amersfoort-Vathorst. De rijbaan is dicht. Verkeer kan er alleen langs via de af en de oprit. Maar kan beter omrijden vanaf klopend Hartema Broek richting Amersfoort. Over Apeldoorn, over de A50 en de A1.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 Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Na elf jaar onderhandelen zijn Nederland en België het eens. Tussen Breda en Antwerpen komt toch een snelle treinverbinding. Vanaf 8 april volgend jaar rijdt de hogere snelheidstrein dan acht keer per dag op en neer tussen Breda en Antwerpen. Voor deze Vira hoeft er niet gereserveerd te worden en geldt ook geen toeslag. Dat is dus goed nieuws voor de treinreizigers tussen Nederland en België, zegt staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur. En er gaat een Vira rijden van uh, Amsterdam naar Brussel. Er gaat een uh, stoptrein rijden van Roosendaal naar Antwerpen. En um, de bedoeling is dat die in de loop der tijd sneller gaat rijden. En er gaat een hoge snelheidslijn, een Vira rijden van Breda naar Antwerpen. Vanaf april acht keer per dag. Het heikele punt was Breda. Wat uh, gebeurt er nu voor reizigers die naar Breda willen reizen? De reizigers die naar Breda reizen die gaan eerst nog even via Roosendaal. Dat duurt ruim een uur. Maar vanaf april zullen ze binnen een half uur... Van rechtstreeks vanuit Breda in Antwerpen staan... zonder reserveringsplicht en zonder een toeslag. Nou heeft de minister gezegd van ik zet mijn handtekening niet onder die Vira als de Vira niet tijdelijk in Breda gaat stoppen. Ik denk dat je uiteindelijk om afspraken te maken, een definitief pakket van afspraken te maken. Dat je aan beide kanten wat moet geven en aan beide kanten wat moet laten. En ik ben gewoon heel blij dat het duidelijkheid is voor de reiziger. Waarom is het nog steeds zo ingewikkeld om het treinverkeer tussen twee buurlanden goed te regelen? Want... We werken op tal van terreinen samen. De grenzen zijn open. Waarom is dit ingewikkeld? Nou, Uiteindelijk denk ik niet dat het ingewikkeld is. is want er is nu een goede deal. Maar dat kan ik makkelijk zeggen. Ik ben er net enkele weken. Um, dit loopt natuurlijk al 11 jaar. Er is al 11 jaar duidelijk dat de Benelux-terrein op gaat houden te rijden. Dus voor mij is het overzichtelijk de afgelopen weken. En is deze, zijn deze afspraken gemaakt? Daar ben ik heel blij mee. Maar het heeft wel 11 jaar geduurd. Maar dat hoop ik dat we dat snel vergeten. En vanaf nu. Ook in de toekomst goede afspraken zullen maken met België of waar nodig met Duitsland. Wat wilt u zeggen tegen de reizigers die elke dag op en neer moeten tussen Nederland en België en nu vanaf volgende week? toch weer een vertraging gaan oplopen. Nou, het is zo dat Breda-Antwerpen eh, nu gaat zoals het ging... via Roosendaal met de stoptrein. Maar dat in de afspraken zet vanaf april... de Vira ook gaat rijden tussen Breda en Antwerpen. En de reden waarom dat nog enkele maanden duurt... is omdat het materieel en personeel daarop ingeregeld moet worden. Maar ik ben heel, heel blij dat dit nu onderdeel is van de afspraken. Staatssecretaris Mansveld over de nieuwe snelle trein... tussen Breda en Antwerpen. Irene Oostveen sprak met de staatssecretaris. Dan gaan wij naar eh, de ochtendmisselijkheid van ene k Middleton. Zwanger is ze, Kate. Gisteravond ook buiten Groot-Brittannië. Groot nieuws: van Duitsland tot Frankrijk en van Brazilië tot Spanje. Overal was er aandacht voor de koninklijke baby in aantal. Pareja, la de los Duques Cambridge, Guillermo y Catalina, que su primer hijo. Een breaking news, dus is echt nog maar net bekend: een nouvelle extraordinaire, of een nouvelle merveilleuse. Nach dem Hochzeitskurs im April 2011 haben viele Briten auf diese Nachricht gewartet. Never made a of to start a Nun ist es offiziell, die Schwangerschaft sei in einem frühen Stadium, heißt es. In dem Bericht von Buckingham Palace wird uh, letztlich gesagt: Very early stages of pregnancy. Starting a family is just a natural next step for the couple, regarded by many is the future of the royal family. Kate Middleton, de de Cambridge, is grávida. Nu kun je niet alleen trouwens op de naam gokken... maar ook op het geslacht van de baby. En hoe lang zullen de baarweeën van ah, Kate nee. duren? De David Cameron... die parabenizou het kazaal. Dus als je grokt bijvoorbeeld, nee. dat, dat het 18 uur gaat duren... dan krijg je voor elke ingelegde pond er vijf terug. Ja... 501, tegen dat is lucratief. Na acht uur praten we met correspondent Arjen van der Horst... verder over hoe de Britse kranten vanochtend het nieuws over de baby uitspinnen. Nou, dat schijnt nogal heftig te zijn. Ik begreep al dat een van de kranten maar liefst 14 pagina's heeft vandaag. Gaan we naar Suriname. Want Suriname gaat het tropisch regenwoud beter beschermen. De CO2-uitstoot verlagen. Het land bereidt zich voor op toetreding... tot het zogenaamde Red Plus-programma van de Verenigde Naties. Harmen Boerboom doet verslag vanuit het oerwoud en vanuit Paramaribo.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 En dat willen we voorkomen. Er zijn genoeg manieren dat Suriname geld kan verdienen. Maar het bos kan je maar één keer kwijtraken. Dus John Goedschalk, projectmanager van het milieuprogramma Red Plus... van de Verenigde Naties in Suriname. We kijken nog eventjes hoe het ervoor staat in Melbourne... tussen België en Nederland voor de Champions Trophy 2012. Philip Koken, zijn die Belgen nou zo goed? Nou, het is met name dat ze iedere keer als die Belgen in de Nederlandse cirkel komen, iedere keer als ze voor het Nederlandse goal verschijnen, is het bijna raak. En het is 4-3 geworden door een benutte strafcorner van de Belg, van de Fransnalige Alexander Hendricks. En die poesten de bal mooi tegen de touwen. Zo is het 4-3 geworden. En Nederland is echt veel beter. Maar Nederland mist zoveel kansen. En die Belgen die hopen nog dat hier wat te halen valt. Dat ze niet hoeven onder te doen voor die hockeygrootmacht. Nederland, waar ze toch een beetje tegenop kijken. 4-3, we zitten precies halverwege de tweede helft. En het dreigt nog echt spannend te worden. Okay. Het Live Science Park moet Os weer werk en allure geven. U hoort zo van mij nog of dat ook lukt. Eerste verkeersinformatie bij de AWB, Kees Quarks. Goedemorgen Marcel, goedemorgen. De problemen om deze ochtendspits mee te openen zijn de A28. Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strandhorst en Amersfoort-Vathorst staat al een flinke file, 12 kilometer. Er gebeurde daar vanochtend vroeg een ongeluk. De rijbaan is dicht. Het verkeer kan bij Amersfoort-Vathorst alleen over de Af en de Oprit rijden. Daarom is het handig om om te gaan rijden. De vanaf klopend Harteme broek richting Amersfoort kan dat via Apeldoorn over de A50 en de A1. En het tweede probleem speelt bij de Ramspolbrug op de N50 als Wolle-Emmerloort. Zo'n probleem met de verkeerslichteninstallatie installatie, die blijven op rood staan, betekent vertraging in beide richtingen. De motor is inmiddels onderweg. Goed. Eh, problemen dus op de A28 richting lagen. Dat kan wel even duren, Kees. En wat verwacht je er verder? Want het is wat kwakkelweer. Ja, ik denk niet dat we het weer veel last zullen hebben vanochtend. Dus dat zou een redelijk normale ochtendspits moeten worden tussen aanhalingstekens. Dus ik ga het van ergens 200 tot 225 kilometer. Goed, dankjewel, Kees Kwaks bij de AWB. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Giovanka hoor u met On My Way. En dat was mijn Remmers ook vanochtend vroeg richting Os. En daar is hij nu ja. bij het Life Science Park. Hey, we begrepen net van je dat het best ingewikkeld is... om daar de juiste ingang te vinden. Ja, het is niet zomaar een park waar je binnenwandelt, zou ik maar zeggen. Want ik moet je zeggen dat ik nu inmiddels een formulier heb gekregen... hoe te handelen bij alarm... Bij een onderbroken aanhoudend signaal verlaat het gebouw zo snel mogelijk. Maar er is ook nog het attentiesignaal en het einde alarmsignaal. Nou, de alarmbellen gingen hier een aantal jaren geleden pas goed af. Voor heel veel mensen dreigde toen dat ze hun baan hier gingen verliezen. MSD, Organon, is in Amerikaanse handen gekomen. En MSD is een Amerikaans bedrijf. En die zeiden toen, wij gaan hier een heel belangrijk gedeelte sluiten. Namelijk de research en development gedeelte, de laboratoria. En die waren nou juist voor ons ja, een enorme goede werkgever... Uh, en ik, ik, ik moet je eerlijk zeggen, nu, nu, heet het, nu heet het Pivot Park... en straks komt Willem-Alexander dit park officieel openen... maar het is MSD wat de klok slaat. Ik heb een MSD-badge om. Nou, Er staat een heel mooi logo op van, van Pivot Park, als het goed is. Dus ze hebben speciaal badges voor ons. Maar er werken hier natuurlijk 3100 MSD'ers... en wij zijn nu met z'n 127. Ja, en voor een gedeelte te gast nog, hè? Uh, wij maken gebruik van allerlei faciliteiten van MSD. En daar zijn we ook heel blij mee. Want om zelf de beveiliging te organiseren is ook een lastige zaak. Ja, en dat, en dat moet wel. Uh, een, iets meer dan een jaar geleden was ik hier. Toen werd eigenlijk dit Science Park, zeg ik dan maar even, aangekondigd. We liepen door laboratoria heen. Die waren hermetisch ingepakt, die machines allemaal. Dat moest ook, want die zijn allemaal gecertificeerd. Um, Ali Tigelhof, daar praten we nu mee. U bent de directeur nu van het Pivot Park. Hoeveel mensen hebben u nu toch een baan gevonden? Er werken op dit moment 127 mensen in het park, inclusief onze eigen mensen. Maar we hopen dat het tot de komende jaren naar een 700 gaat groeien. Toch wel. Absoluut. Ja. En die machines waren toen helemaal ingepakt. Een deel is van MSD overgedragen aan dat park eigenlijk... zodat mensen die zelf een onderneming willen starten... er ook gebruik van kunnen maken. Ja, alle apparatuur die voorheen door Research gebruikt werd... en nieuwe apparatuur die vanuit he Amerika... Hele dure spullen, hè? He? Hele dure spullen. We hebben één heel duur apparaat van 8 miljoen euro staan. Dat is uit de kratten in Amerika alsnog hier naar ons gekomen. En dat hebben we nu recent overgedragen gekregen. En dat staat ter beschikking van de ondernemers. Ja, een deel van die machines um, ja, had MSD anders ook moeten afbreken, moeten weghalen. En het is voor startende ondernemers natuurlijk niet te betalen om zelf zo'n laboratorium in te moeten richten. Nee, elders moet je dat wel. Daar krijg je vaak een kale laboratorium ter beschikking en de rest moet je zelf aanschaffen. Hier hebben ze het voordeel omdat er een heleboel staat wat ze krijgen van ons of heel voordelig kunnen huren van ons. We zijn inmiddels ja, kristkras door gebouwen gereden. Wat is een, een enorm oppervlak, vele voetbalvelden groot met tal van gebouwen. Dat was allemaal ooit het organon waar de pil vandaan kwam ooit nog. Um, nu zie je vandaag dat Willem-Alexander komt het echt openen. Um, is het voor, voor mensen haalbaar om daarmee te starten? Want het, het zijn moeilijke tijden. Dat klopt, dat is zeker lastig om hierin te starten, omdat het een lang uithoudingsvermogen kost voordat je product op de markt is. Maar de mensen zijn gewend om dit soort research te doen, alleen nu doen ze het voor eigen rekening en risico. En dat maakt het ook heel anders, dat merk je ook aan uh, hoe zij er zelf in staan. Ja. We gaan dadelijk naar zo'n bedrijf toe. Er zijn ook nog steeds ondernemers druk bezig... om bijvoorbeeld de financiering eh, rond te krijgen. Toch destijds verloren heel veel mensen hier bij MSD hun baan. Daar is voor gedemonstreerd. Eh, politieke partijen hebben er toen, zijn er toen ook ingeklommen. De provincie heeft er zich druk over gemaakt. Hoeveel mensen eh, zijn er nou uiteindelijk toch weer aan het werk gekomen? Niet alleen op dit nieuwe park... Ja, u zou de exacte cijfers bij MSD moeten vragen, dat weet ik niet precies. Maar ik weet uit dat de eerste club van 500 man die gevolgd werd... dat daar 83% weer een andere baan of een andere invulling had... bijvoorbeeld een studie is gaan volgen. Dus de meeste mensen, en daar, daar zie je ook... dat die kennis bewaard is gebleven voor Nederland... hebben elders of hier een baan gevonden. We gaan door op het terrein op zoek naar de mensen... die hier een doorstart hebben gemaakt... Het is tien voor zeven geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Chinese cuisine, kent u die uitdrukking? Tijdens het EK Chinees koken in Wok de Malayan in Maase is er van alles over te ontdekken. En We gaan erover praten met Catherine Kam van de Wok. De Malayan, sorry. Mevrouw Kam, goeiemorgen. <laughs> Goedemorgen. Ja, het is de Wok, de Mallean. Goedemorgen. Ja. Maar u bent van dat restaurant in ieder geval. Ja, inderdaad. Uh, legt u eens uit, wat, wat, wat houdt dat in, dat EK Chinees koken? Nou, het septemberg so is het Clomet Festival. Dat wordt uh, dit jaar voor de derde keer gehouden. Uh, vorig jaar werd het in Milaan gehouden. En uh, dit jaar vond de man weer leuk om uh, haar werkelijk beschikbaar te stellen voor het leuke evenement. Uh, er zijn veertig uh, chef -cooks uit heel Europa. Die uh, krijgen twee uur de tijd om drie gerechten voor te bereiden. Een koud gerecht, een hoofdgerecht en een uh, geïmproviseerd gerecht. Voor de eerste twee gerechten worden geen beperkingen gesteld. Uh, alleen voor het geïmproviseerd gerecht uh, dienen ze aangewezen sausen te gebruiken. Mm. Uh, verder zijn er nog masterchefs ingevlogen vanuit China. Die zullen ten alle tijden demonstraties geven en uh, even tips en shows. Oké, okay, maar mag ik even onderbreken, mevrouw Kam, Want Wat is het verschil tussen Chinese cuisine en wat ik op zondag op mijn bord krijg? U bedoelt uh, bij de afhaal Chinese? Ja, dat inderdaad. <laughs> ja, uh, uh, zeg maar de, de, de gemiddelde uh, Chinese gerechten die wordt uh, afgehaald vanaf uh, de afhaal Chinees. De smaak is toch meer gericht op een gemiddelde Nederlander. Oh, en, uh, de... dus ik heb het aan mezelf te danken. Nee, dat niet, maar het is echt meer een soort, ja, wij noemen dat uh, een beetje Hollands-Chinees, zeg maar. Ja. Dus, dus, dus, dus het Chinese cuisine, is dat dan uh, meer gekruid, of, of waar moet ik dan aan denken? Nee, ja, dat, dat, dat, dat is het verschil niet. Kijk, de Chinese eetcultuur is heel rijk en uh, het kent, uh, zeg maar, lokaal alleen al uh, achterschillende smaken, met ieder hun eigen geheim en traditie. Ja. En die zijn we een beetje zeg maar, aan het uh, ja, in kaart aan het brengen bij de Nederlanders. Want bij ons, zeg maar, in de zaak, bij de Malian, kan je die cultuur echt al proeven. Ja. Maar, en, en, en, en het is meer, het, het is echt meer, uh, het, het zijn meestal wat duurdere uh, producten en echt Chinese delicatessen, zeg maar. Dus daar, heb je, je de... daar heb je geen Foujonghai, of, of wel. Maar dan een andere ook. ook. Maar ja. dan met wat meer smaak. Nou, niet zozeer mee smaak. Kijk een Normale vrouw heeft ook genoeg smaak. Daar niet van. Maar het is echt gewoon. Het zijn meestal wel duurdere producten. En hm. uh, het zijn ook meestal. Uh, althans vaak zeg ik. Uh, producten waarbij. Uh, heel veel mensen dan denken: van, Oeh, zou ik dat wel durven? Ja, ja, ja. Kunt u een voorbeeld geven? Uh, nou, bijvoorbeeld eendepoot. Of. Uh, uh, ...zeekomkommer. Heel veel mensen zijn toch een van... ...oh, wat is dat? Nog nooit gezien. Nou, dat klinkt heel smaai Dat vond. is gewoon jammer, want ja, het is uh, echt de moeite waard om te proberen natuurlijk. En de meeste mensen houden dat toch weer bij hun oude Foyonghai en buipangang. hangt. Dat is eigenlijk uh, al iets wat vanaf uh, de, wat de eerste Chinezen in Nederland kwam. Ja. Yeah. Dat is tot nu zeg maar een beetje dat... Uh, ja, dat, dat, dat wat standaard, zeg maar. Ja, daar is het misgegaan. Hè? Nou, uh, uh, we houden het in de gaten. Het EK Chinees koken in ja. de Malayan. Dank voor uw uh, toelichting, mevrouw Kam. Is goed. Dank geen dank. Het NOS Radio 1-journaal. De ochtendkranten. Daar gaan we op trek van. Trouwens. Ene poten. Mm -hmm. <laughs> juweliers, horlogemakers en goud- en edelsmeden krijgen het advies geen zaken meer te doen met PostNL... schrijft de Telegraaf op de voorpagina. Volgens de federatie goud en zilver verdwijnen... goud, zilver en edelstenen regelmatig in de post. PostNL heeft de boel gewoon niet op orde. Heel onprofessioneel en verdrietig, zegt federatiedirecteur Beelke Keizer. Volgens de krant zijn juweliers woedend. Een juwelier zegt tegen de Telegraaf zeker te weten... dat zijn post spoorloos verdwijnt of gestolen wordt... door personeel van PostNL. PostNL? ontkent dat er pakketjes verdwijnen. En veel kranten veel aandacht voor de dood van de grensrechter in Almere. Voetbalwereld geschokt, schrijft Trouw. Het AD en NAC Next vinden het tijd voor een maatschappelijk, maatschappijbrede blik in de spiegel... omdat geweld op de voetbalvelden van wekelijkse aard is. Volgens de Telegraaf is de grensrechter slachtoffer geworden... van de verhuftering van de samenleving. De krant vindt dat de maatvol is... en dat scheids- en grensrechters zich niet langer als schietschijf moeten laten gebruiken. Ook schrijven alle kranten over de dood van acteur Jeroen Willems. Charmant, ongrijpbaar, vleiend en soms filijn. Willems kon het volgens de Volkskrant allemaal zijn. Zijn kenmerk was volgens de krant een ingehouden dierlijke kracht. Een gevaarlijk soort acteren met een soms erotische en ook lepe uitstraling. En die sonore, geheimzinnige, beetje slepende stem. Een agent schoot vorige week op station Hollandspoor in Den Haag een jonge dood. En daarna barstte de discussie los die na elke dodelijke politiekogel volgt. Hoe kan dit gebeuren? Zat de agent fout en neemt het aantal doden door politievuur toe? En er zijn niks concludeert dat agenten leren schieten op de benen... maar wel degelijk ook op het middenrif. Leren agenten nu wel of niet op de benen mikken? Nou, of op het middenrif? Het antwoord is allebei. Agenten trainen voor situaties van noodweer. Dan leren ze het middenrif te raken. Maar agenten mogen ook in ernstige situaties hun vuurwapen gebruiken... om iemand aan te houden. En in die gevallen leren ze te mikken op de benen. Om Buchner, de topman van Axo Nobel, gaat vrijdag weer aan het werk, meldt het Financiële Dagblad. En dat is sneller dan gedacht. Axo verwachtte dat hij er zo rond de jaarwisseling pas weer zou zijn. Sinds 18 september was Buchner afwezig vanwege oververmoeidheid. En naar uh, Sinterklaas, want het uh, komt er bijna aan. Veruit het merendeel van de werknemers voelt er niets voor... om Sinterklaas te vieren op de werkvloer. Dat schrijft Spits. Gebeurt dat toch? Ah, kijk eens aan, dan wordt het festijn meteen aangegrepen... om met een gedichte baas in de maling te nemen. Ja, en die ziet de bui dan natuurlijk al hangen. En daarom wordt door 86% van de Nederlandse werknemers... geen Sinterklaas <Gelach> gevierd op het werk... blijkt het onderzoek van de Nationale Vacaturebank. Bijna 70% van, uh, daarvan is het er blij mee. Baas belachelijk maken is dan wel populair. Maar 40% van het personeel hoopt dat de chef niet... Zijn of haar loodje trekt. Ach. We gaan naar Philip Koken. Nog cadeautjes daar voor Nederland? Nee, nee, hier, hier kent niemand Sinterklaas. En uh, de Belgen doen er ook al niet aan. Maar Nederland uh, ja, is toch een beetje onrustig geworden in de slotfase. We hebben nog twee minuten en 20 seconden te spelen. De wedstrijd Nederland leidt nog altijd met 4-3 in deze wedstrijd... in het kader van de Champions Trophy. Maar Nederland is achterin slordig. Uh, ja, is een beetje benauwd voor de aanvalskracht van de Belgen... die toch uit de weinige kansen die ze hebben gecreëerd... toch drie goals hebben weten te maken. Dat is uh, toch een zorgelijke toestand voor de ploeg van Paul van As... Want Nederland is veel beter. Zojuist nog een open kans gemist door Valentin Verga. Die opdook voor de uh, Belgische keeper, maar hem naschoof. En nu krijgt Nederland weer een kans via diezelfde Verga. Die wil hem voor zijn het leggen. Die draait weg. Bob de Voogd schiet dan. En de keeper laat hem los. Maar de bal blijft liggen voor de lijn. En dan krijgt Nederland een strafbal. Een strafbal. Nederland mag gaan pushen vanaf 6,40 meter 40 voor, op de, de Belgische goal. Maar die straf wordt nog aangevochten door de Belgen. De videoscheids wordt nog aan het werk gezet. U hoort ongetwijfeld later nog hoe dit afloopt. Nog anderhalf minuten gaan. In ieder, in ieder geval Nederland leidt voorlopig met 4-3. Goedemiddag.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 Bekijk de wereld met andere ogen. De mooiste documentaires vind je op Holland 24. Over geschiedenis, wetenschap en alles wat ons bezighoudt. Meer weten, ga naar hollanddoc 24.nl. ABU is de branchevereniging voor uitzendondernemingen. Check ABU.nl. Dit is Radio 1.